voor volgend jaar. Zijn vvd leider Rutte in een Kamerdebat over het deelakkoord in de debat is aangevraagd door ondertekenaars van het Vijfpartijenakkoord in het voorjaar. Er is veel kritiek op het deelakkoord. De partijen willen weten of er nog meer veranderingen voor volgend jaar op stapel staan. Volgens Rutte zijn die niet voorzien. VVD en PvdA spraken onder meer af dat de forensentaks niet doorgaat en dat de langstudeerboete wordt teruggedraaid. Daar staat onder meer een verhoging tegenover van de assurantiebelasting.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 Voor de binnenstad van Winschoot is een noodverordening afgekondigd. De maatregel gaat om 6 uur vanavond in, blijft 4 weken van kracht. De burgemeester hoopt zo een eind te maken aan de reeks branden. De afgelopen nacht was er voor de 16e keer in korte tijd brand. Met de noodverordening kan de politiemensen preventief fouilleren. In het noordoosten van Nigeria zijn op een hogeschool zeker 20 studenten in koele bloeden doodgeschoten. Volgens een docent moesten de studenten in een rij gaan staan en hun namen roepen. Sommigen werden erop gedood.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 In de Randstad staan files op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en knopen Muidenberg 5 kilometer. En verderop bij de Afritbundschoten Bunschoten nog eens een keer 6 kilometer. En op de andere rijbaan richting Amsterdam staat bij de Afritbundschoten Bunschoten 4 kilometer. A2 Utrecht naar Den bos, tussen Nieuwegein-Zuid en knoppen het 3. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Duivendrecht en Rij ook 3 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knopen het Vaanplein 6 A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Brechtseplein 7 kilometer. A27, Utrecht richting Almere. Tussen Knopeterreinzweert en Beeldhoven. Daar staat 4 kilometer. En op de andere rijbaan staat ook 4 kilometer met Beeldhoven. En verderop richting Breda. Daar staat bij Lexmond 3 kilometer. En verderop voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Op de N3, Papendrecht richting Dordrecht. Daar staat voor de aansluiting A16. Een file van 4 kilometer.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 You made right. I'm He's a complicated man, but no one understands him.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 Like ever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 Het ritme van Zandvoort, ZFM Op een terras ergens in Frankrijk in de zon ik zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto koopt hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht.